Middernacht, het is nu woensdag 14 maart. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De effectenbeurs op Wall Street is op het hoogste punt in jaren gesloten. Beleggers reageerden op gunstig nieuws over de Amerikaanse en de Duitse economie. Volgens de centrale bank, de Federal Reserve, is de spanning op de financiële markten afgenomen... en laat de Amerikaanse economie een gematigde groei zien. Ook in Duitsland groeit het vertrouwen in de economie. In Breda heeft de politie na uren een gevangene overmeesterd... die op het dak van een jeugdgevangenis was geklommen. De jongen kon aan het eind van de middag op het dak komen... door een paar ramen in te slaan. Hij bekogelde de politie met stenen en stukken dakbedekking. Even na tienen werd hij eraf gehaald. Een arrestatieteam heeft de jongen ingerekend... en teruggebracht naar zijn cel. Bijna twee derde van de Amerikanen is voor een miljonairstaks. Dat blijkt uit een peiling van het persbureau Reuters... De miljonairstax houdt in dat de Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen... minimaal 30% belasting betalen. Het is een voorstel van de miljardair Warren Buffett... die vindt dat hij zelf relatief weinig hoeft af te dragen. President Obama pleitte in januari voor de miljonairstax, maar de Republikeinse senatoren zijn tegen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de overheid meer mogelijkheden krijgt... om bedrijven en personen te screenen op criminaliteit. Daarom moet de wet Bibop fors worden uitgebreid... De wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid onbedoeld bijdraagt aan criminaliteit. Nu valt een beperkt aantal sectoren onder de wet, waaronder de vastgoedbranche... en exploitanten van speelautomaten. De Kamer vindt dat niet genoeg. In de Champions League is de internationale uitgeschakeld door Olympique Marseille. Inter won weliswaar met 2-1, maar dat was na de 1-0 nederlaag in de uitwedstrijd... niet genoeg voor plaatsing in de kwartfinale. Bayern München plaatste zich na een monsterzegen van 7-0 op Basel voor de volgende ronde... Ook Bayern had de eerste wedstrijd met 1-0 verloren. Het weer. Vannacht viel bewolking. Komende dag vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Voor het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Guilaine Plach. Goedendag, hartelijk welkom bij Casaluna. Ik kwam afgelopen weekend op de hockeyclub... mijn oude rector van de middelbare school tegen. Hij stond even met hem bij te kletsen. En ik moest denken aan wat hij bij mijn diploma-uitreiking zei. Namelijk dat hij de familie Plag niet zo snel zou vergeten. Omdat hij hem af en toe slapeloze nachten had bezorgd. Dat zat zo. Mijn moeder was voorzitter van de oude commissie... En ik was voorzitter van de Leerlingenraad. En dan zaten wij thuis, dus samen te bekokstoven. hoe we die schoolbrede sportdag. of die buitenlandtrip voor de haven. of het VBO er doorheen gingen krijgen bij de rector. Mijn moeder zocht dan steun bij de ouders en bij het bestuur. En ik richtte mijn pijlen vooral op de leerlingen en de docenten. En ik moet zeggen, we hebben best aardig wat succesjes weten te behalen. Tot aan de slapeloze nachten van de rector dus aan toe. Dat staat natuurlijk in geen verhouding met wat er nu gebeurt op professioneel gebied, op lobbyen. Bedrijven en instellingen die politiek Den Haag proberen te beïnvloeden, zeker nu er nieuwe miljarden bezuinigd gaan worden, is de lobby de afgelopen tijd ongetwijfeld groter dan ooit geweest. Maar hoe werkt dat nou? En wat zijn de spelregels bij lobbyen? Ik hoop daar vannacht achter te komen. Peter van Keulen is namelijk mijn gast. Hij is lobby-expert en directeur van Public Matters. En hij heeft jarenlang zelf gehobbyd ge ge en gelobbyd. Nu vooral als adviseur. Welkom. Dank je wel. Om het maar meteen spannend te maken en mysterieus. Als ik u vraag wat de laatste successen zijn die u geboekt heeft... dan zegt u... Helemaal niets. Dat kan ik u niet vertellen. Dat is de bescheidenheid van de lobbyist... en het succes van de beleidsmaker... of de, de, de, de, de, ja, de, de, degene die de besluiten nemen. Uh, die die moeten succes uh, boeken en dat ja, ja. moet niet de lobbyist zijn die dat uh, moet claimen. En als ik dan, we uh, weten iets van uw verleden namelijk... dat u in Washington heeft gewerkt, voor de VVD heeft gewerkt, voor Aholt. Als ik dan vraag een succesje uit het verleden, is dat wel te beantwoorden? Nee, ik vind dat bij de bescheidenheid van de lobbyist passen... die moet niet al te zichtbaar zijn in het werk wat hij doet. Nogmaals, dat is het, het werk van uiteindelijk de beleidsmaker die een besluit ja. neemt. Zijn ze altijd heel erg, moet je als lobbyist heel erg op de achtergrond zijn... Onzichtbaar zijn bijna? Ja, nou, onzichtbaar, maar wel met een duidelijk geluid... of een duidelijk standpunt. En, uh, een ander probeert te overtuigen van wat goed of wat minder goed is. Uh, dat, dat, is dat moet je uiteraard zichtbaar doen. Ja. Maar dat hoef je niet van de daken te gaan schreeuwen... van kijk, mij eens blij zijn, dit bereikt hebben of dat bereikt hebben. Het geeft gelijk iets heel mysterieus. Hè? Iets waardoor je gelijk wat heel veel vragen oproept... van wat gebeurt daar nou? Wat doen die lobbyisten allemaal? Het is gewoon, daar gaan ik, we vannacht wel iets over horen. Ja, want ik vind ja. het gewoon een vak. Ja. Maar is er een studie? Ik word lobbyist. Nee, die is er niet. Het is ja. uh, wel dat je uh, een aantal competenties ziet die lobbyisten moeten hebben. Maar er is geen school voor lobbyen. Nee. Ik vind het ook een gezond verstandvak. Dus een inzicht in het politieke proces, mensen kennen. Uh, een beetje analytisch vermogen helpt. Uh, en dat maakt het uh, dat je een goed lobbyist kunt ja, zijn. En je moet, en het moet een weten je hoe het zitten. werkt in de politiek. Ja, kennis ja. van hoe besluitvormingsprocessen lopen... is cruciaal om een goede lobbyist uh, te zijn. Maar het moet ook een beetje in je DNA zitten. Je moet het leuk vinden. Het politieke spel, het ambtelijke spel. Ja. Wat is jouw eigen achtergrond? Uh, studie bestuurskunde, leiden. Ja, nou ja, dan heb je in ieder geval die kennis. Ja, maar we hebben en ook verder le... DNA, dat, dat heb je natuurlijk meegekregen. Ja, dat is, is al ja. heel jong uh, begonnen. Dat, dat is absoluut waar, maar... Uh, je hebt ook natuurkundigen die kunnen lobbyen. Of het is niet zo dat wij alleen maar bestuurskundigen aannemen. Omdat dat per definitie goede lobbyisten zijn. Maar was je dan wat ik net vertelde over mijn middelbare school? Ik liep echt altijd een beetje dingetjes te regelen en. Uh met de vriendelijke nou ja, met vriendelijke glimlach kom je als vrouw en, ent, zeg maar. en als meisje dan ook al. Was je op school ook al met allemaal dat dingetjes bezig? Om even de boel wel goed glad te strijken, goed te regelen en dingen voor elkaar te krijgen? Ook als lobbyist, of als, als jongen kom je met ja, een glimlach ja. best wel ver. Dus ja, oh, dat, ook had bij, ik ja. Ook. ja dat had <laughs> ik ook. Maar ik moet zeggen, mijn dochters zijn betere lobbyisten dan, uh, dan ik als vader. Dat ben denk ik thuis. Want Charme uh, werkt bij een goede lobby ook. Uiteindelijk gaat het, vind ik, altijd wel om de inhoud. Ja. Dus je moet een goed verhaal hebben maar natuurlijk bereik je meer om dat op een vriendelijke manier te doen uh, maar ja, het klopt. Uh, ik was vroeger ook actief bij uh, een, milie een milieuorganisatie... waar je probeerde een journalist te overtuigen om ergens te komen kijken. Of uh, goed contact met een wethouder om te proberen iets tot stand te brengen voor die club. Uh, en dat noem je dan nu lobbyen, maar dat ja. wist ik op dat moment ook niet. Toen deed je gewoon je best. Toen deed ik gewoon je best. Ja, ja, ja, ja. Ja. Vannacht gaan we aan de hand van, van nou ja, eigenlijk dingen die in de maatschappij hier gebeuren... die in Nederland gebeuren, uh, met fragmentjes te beluisteren. Kijken van hoe werkt. Het nou? is het nou een geslaagde lobby geweest of niet... voor zover we daarover kunnen, kunnen oordelen. Uh -huh. En hoe is het aangepakt? Om op die manier een beetje te krijgen, het idee te krijgen... wat de do's en don'ts van het, uh, van het lobbyen zijn. Met Peter van Keulen doe ik dat dus. Lobby-expert en directeur van Public Matters. Als u wilt reageren thuis, twitter dan. En gebruik dan hashtag Casaluna in uw bericht... Als u nu al weet dat u dit gesprek nog eens terug wilt beluisteren... vanwege alle zinnige tips die voorbij gaan komen, dat kan natuurlijk... dan kunt u zich via de site van Casaluna aanmelden... voor de podcast en de nieuwsbrief. En natuurlijk, weet, wij zitten ook op Facebook. Dus ga even naar facebook.com slash casaluna-ncrv. Dan kunt u een filmpje zien dat we van uw site uh, van Public Matters hebben gehaald. En dat hebben we even op onze site gezet met wat uh, wetenswaardigheden. Laten we maar even in de politiek beginnen. Nu is het natuurlijk dat katshuisoverleg mm -hmm. anderhalve week gaande. We horen helemaal niks. Dat wisten nee, we ook van tevoren. Van iedereen houdt zijn mond dicht en we weten niet wat daar zich afspeelt. Maar we kunnen natuurlijk wel weten wat er de afgelopen tijd zich heeft afgespeeld. Want het is natuurlijk niet tussen die zes mensen gegaan. Nee, nee, nee dat, dat is het systematisch ook van het lobbyvak... Je kijkt eerst, voordat het katshuisoverleg overleg is gestart... überhaupt waar ze het over gaan hebben. Ja. En daar heb je een aantal hele actieve lobbyorganisaties gezien... in de aanloop naar het katshuis zelf. Nu is het een beetje stil, en dat zal ik wel de komende weken zo blijven. Dan doe je als lobbyist ook niet zo heel veel. Dan moet je Beetje gewoon afwachten of je, of je resultaat hebt heb geboekt. Dan moet je afwachten tot je resultaat boekt. Ik denk wel dat die stilte... dat is nu de afgelopen anderhalve week geweest... dat zal de komende weken wel iets meer naar buiten komen... dan wel tactisch lekken om te polsen vanuit de onderhandelaars. Hoe landt dit? Ja, ja. Wat zijn de reacties tegenkrachten? Uh, en het echte lobbywerk begint weer op het moment dat er een definitief akkoord ligt. Wat naar de Kamer moet, wat vertaald wordt in begrotingen. En dan kunnen de lobbyisten weer nog meer uh, aan de bak. Want heeft iedereen nou die extra miljardenbezuinigingen, waar nu over gesproken en onderhandeld wordt, aan te kunnen zien komen? Zijn, ja. Is iedereen nou op tijd geweest, zit ik dan me af te vragen? Want die kwamen natuurlijk nee, dus, dus wel van in één keer weer zoveel miljarden erbij. Ik denk dat lobbyen betekent je huiswerk doen. Uh, goed bijhouden wat er gebeurt... en wat er in de gedachten van ambtenaren of Kamerleden speelt. En zeker heeft niet iedereen dit zien aankomen. Maar als je je huiswerk doet... dus de verkiezingsprogramma's hebt doorgelezen... als je ziet wat er uit de verkiezingsprogramma's... niet in het regerige gedoogakkoord is gekomen... als je ziet wat de ambtelijke heroverwegingen... twee jaar geleden hebben voorgesteld... Nou ja. en wat niet is doorgevoerd... dan weet je wel zo'n beetje waar de marges liggen en waar ja. men nu miljarden kan binnenhalen. Ja. Nou ja, wat, we natuurlijk al, wat wel ook in het nieuws is geweest... dat zijn natuurlijk ontwikkelingssamenwerking, de zorg... waar verder op de woningmarkt... dat zijn natuurlijk wel drie aandachtsgebieden, neem ik aan... waar volop gelobbyd is ja, en ja. Uh, achter de schermen de drie partijen benaderd zijn. Wat daar een mooi voorbeeld van is, denk ik... u noemt de, de woningmarkt, de discussie over de hypotheekrenteaftrek. aftrek ja. Een aantal, ik geloof 22, topeconomen die in februari ja, met elkaar... Ja. Over de partijen heen zeggen, we moeten wat aan die hypotheekrenteaftrek doen. Dus over alle politieke partijen. Eh, van VVD tot CDA, alle partijen waar eh, economen van alle politieke partijen die dat vonden. Nou, dat is een vorm van lobbyen. Je zet daarmee iets op de agenda voor het katshuis. Ja. En het is politiek afgedekt. Het was daarmee ook de politieke angel eruit gehaald. Dus stel dat de onderhandelaars daar wat mee zouden doen. Dan weet je dat er deskundigen in die politieke partij zijn die zeggen goed idee. Doe iets aan die hypotheekrente aftrek. Het is grappig, want ik zou juist denken bij, bij zoiets van die wetenschappers... die dat zo breed hebben gedaan. Dat is de wetenschap die druk probeert te zetten op de politiek in het algemeen. Ja, en maar dat is ook, een, meer, vorm dat lobbyen. Is ook ja, een vorm van lobby. Ja, en en overtuigen. Van lobbyen. Want je hebt, dat, uh, dat noemen wij in het vak dan, een coalitie gesloten. Je hebt een brede coalitie gevormd met uh, uh, mensen van een andere politieke kleur, maar wel met invloed in een politieke partij. Uh, en dan is het moeilijker om aan, uh, de, de, vanuit de onderhandelaars in het katshuis te zeggen van nou dat signaal ja. dat negeren we. Dus het staat in ieder geval op de agenda. Of dat dan ook tot resultaat leidt. Dat, dat, is nooit. Vers 2, nee. dat is vers 2 en dat weten we dan uh, over een paar weken. Ja, maar het is wel een goede manier om aan agenda-vorming ja. te doen. Misschien is het misverstand, wat mijn misverstand dat ik snel denk... dat lobbyen vooral in de achterkamertjes iets onzichtbaars is. Dat is ook een deel van lobbyen. En dat is ook het deel wat uh, ja, de beeldvorming van het vak bepaalt. Het is eng, het is schimmig. Maar ja, dat is uh, praten met iemand, iemand informeren... iemand overtuigen met goede standpunten. Uh, ja, en dat doe je niet uh, of op televisie. Uh, dat doe je uh, in een vergaderzaal waar je met iemand praat over, uh, over bepaalde standpunten. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee geheim is. Uh, dat is deel van het besluitvormingsproces. Maar ook deels wel geheim, toch? Nou, nee, soms op het moment dat je je punt niet voldoende voor het voetlicht krijgt... dan breng je dat in de openbaarheid. Je hebt ook, ja, ook weer hier... Nee, maar hier... Bedoel, als je, anders zou jij ook makkelijk kunnen zeggen... waar je voor hebt gelobbyd en wat je dan allemaal bereikt hebt. Dat is ja. niet alleen bescheidenheid. Uh, dat is een deel bescheidenheid. Niet alleen. Uh, ik, ik ben lobbyconsultant, dus ik vind dat ik helemaal discreet moet zijn... voor mm. wie ik werk of wie, voor wie mijn collega's waarom, werken. waarom is dat zo belangrijk, om de, daar nou, ja. discreet over te zijn? Maar ik vind dat een deel van het vak, uh, een advocaat vertelt ook niet voor wie die werkt of een accountant gaat ook niet roept toeteren van kijk mij is voor die cliënten werken oh, zo'n advocaat heeft een, die staat gewoon voor de rechtbank uiteindelijk om om voor zijn cliënten pleidooi te houden ja. dus dat is heel transparant en zichtbaar ook niet alle uh, rechtszaken of alle zaken nee, komen okay, voor de rechter en hetzelfde geldt voor een accountant ik bedoel op het moment dat mensen het moeten weten, dat je transparant moet zijn, of mogelijke belangenverstrengeling tegenstrijdige belangen moet behartigen, en ja, natuurlijk geef je dan aan, ja. aan de mensen die dat moeten weten dat je daarvoor werkt, maar om nu te roepen, ik werk voor die en die, ja, daar, daar zie ik de meerwaarde in dus nou, ja, dus, ja. het van. Heeft het ook niet mee te maken dat je, als, als jij lobbyt voor een bepaald bedrijf, dan probeer je iets voor elkaar te krijgen, maar dat is niet het enige bedrijf waar je wat voor doet, het is ook voor een andere instelling, hoeft niet zozeer met tegenstrijdige belangen te zijn, maar als jij als, als lobbyist natuurlijk een enorm stempel op je hoofd hebt van, nou, die, die houdt zich daarmee bezig. Ja, ik kan me voorstellen dat het daarom bijvoorbeeld ook niet handig is... om precies te weten wie wat doet. Nee, kijk, ik ben lobbyadviseur. Uh, ik heb bij Aholt gewerkt, daar was ik de inhuislobbyist Dus dan weet iedereen wel uh, ja. dat stempel is vrij duidelijk een Albert Heijn stempel. Uh, en als lobbyconsultant uh, ga ik niet namens... Mijn opdrachtgever lobbyen. Nee. Dus ik adviseer bedrijven of brancheorganisaties of zelfs overheden van hoe zij hun belangen kunnen behartigen. En het, het is niet zo dat ik op de ene dag voor het ene bedrijf en de andere dag voor het andere bedrijf en dan weer voor weer een andere bedrijf. Nee, hetzelfde belangen ook nog eens. Precies, de, ja. dat is volstrekt niet effectief. En daarbij... je dan, zou je als stel dat, zijn er die dat doen? Dezember en die dan, die dan die toch geloofwaardige doen. lobbyisten zijn? Ja, dat laatste dat laat ik aan de politici of de ontvanger van de lobby. Ja, ja. Maar Ik vind het niet uh, effectief. Nee, en ook niet geloofwaardig. Als een minister de ene dag de, die ene man uh, krijgt die voor de tabakslobby, zeg maar voor de tabaksindustrie lobbyt. En de mm -hmm. volgende dag krijgt hij die diezelfde gast op bezoek voor de anti-tabakslobby. Ja, dan ga je ook wat twijfelen. Uh, wat ja, dat is wel een natuurlijk. heel groot ja. contrast. Ja, maar je dat kunt dat wel de ene in... dag voor tabak, de andere dag voor geneesmiddelen. En de dag daarna weer voor een ander gezondheidsdossier komen. En dat vind ik minder. ...voor de hand liggend, los van het feit dat je graag de ondernemer zelf het aan het woord wil horen. Een, een, een, een Tweede Kamerlid praat liever met een ondernemer dan met een consultant... ...die daarvoor wordt ingehuurd om een verhaal ja. te houden. Dat ja. vind ik niet effectief. Even terug naar dat katshuis. We hadden het net al, jij noemde die wetenschappers of de, de, de economen die over de hypotheekrente zijn begonnen. Uh, vandaag hoorden we Ronald Plasterk van de PvdA. Die in één keer zei ja, van ja, ja. Hè, als Brussel van Nederland blijft eisen dat het begrotingstekort volgend jaar onder die 3% moet blijven. Dan gaat de PvdA niet instemmen met het aanscherpen van de Europese begrotingsregels. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit, een, uh, volgens mij uit het NOS-journaal daarover. Waar komt dat dreigement van de PvdA nu ineens vandaan? Ja, dat heeft alles te maken met die onderhandelingen die hier achter mij gaande zijn op het Katshuis hier in Den Haag. Want de Partij van de Arbeid die zou eigenlijk heel graag meedoen met die onderhandelingen, mee willen praten. Maar ja, dat gaat niet, want de Partij van de Arbeid zit in de oppositie. Er is alleen één terrein waarop de PvdA wel invloed heeft. En dat zijn alle afspraken die uh, gemaakt worden op het terrein van Europa. Want daar doet de PVV niet mee. En daarom kwam de Partij van de Arbeid vandaag met dat dreigement. Wat vindt u ervan dat ze daarmee dreigen nu? Ja. Dat zijn allemaal vragen, ook in het kader van de kasthuisonderhandelingen. En u weet, vragen over de kasthuisonderhandelingen... en gerelateerd aan de kasthuisonderhandelingen beantwoord ik niet. Nee. Wat gaat hier nou gebeuren? Vraag ik me af. Want dat is ook een vorm van druk uitoefenen, dus wat, ja. wat Plastek nu doet. Ja, die zet uh, daarmee Rutte een beetje uh, te, uh, ja, onder druk. Een ja. beetje zeer onder druk. En de vraag is natuurlijk, doet hij dat om inhoudelijke redenen... of doet hij dat omdat vrijdag... De, de, tot vrijdag de leden van de Partij van de Arbeid uh, kunnen stemmen. Ik moet ja. niet transparant zijn. Ik ben van de VVD, dus kleur neem iedere opmerking die ik hierover zeg ook vanuit die VVD-optiek uh, mee. <laughs> Jij denkt dat het het laatste is dan neem ik aan, dat ja. het al een campagne is. De, de, de, de, ik denk dat het een deel campagne is. Ik denk ook dat het heel handig is vanuit de Partij van de Arbeid om op deze manier toch uh, een beetje aan tafel te zitten in het katsenhuis. Of ja. het echt iets oplevert, dat vraag ik me af. Want het is ook voor Rutte een mooi argument, denk ik... om te kunnen zeggen van kijk, uh, ik heb geen meerderheid in Nederland... om uh, te ondertekenen, dus ik mag iets boven die 3% blijven zitten. Dus ja. het uh, heeft voor- en nadelen, deze strategie ja, van En het kan misschien ook wel eens een boemerang op terug terugslaan. Uh, op het moment, dat blijkt, dat wij betalen... als Nederland betalen wij natuurlijk wel gewoon aan dat fonds. Ja, ja, ja klopt. En dan krijgen we dan niks uit uitbetaald... omdat ons begrotingstekort... Ja, en, te veel is opgelopen. En ik heb, hem, ik heb dit statement ook in het journaal gezien. Volgens mij liet hij wel ruimte om toch alsnog mee te gaan. Dus hij heeft het wel redelijk veilig geformuleerd. Maar het ja. wordt natuurlijk nu heel erg toch wel neergezet... van hij gaat niet mee met ondertekenen. Maar volgens mij heeft hij het ook wel zo geformuleerd... dat er nog ruimte in zit om alsnog te tekenen. Als het nou inderdaad ook gaat om, om voeren, voor Plasterk om zichzelf te profileren... dan denk ik, dan kom je gelijk, vind ik, op een riskant gebied... van je, je doet het... Om, om jezelf beter te maken of om je partij te profileren. Maar daar kan, het kan gevolgen voor heel Nederland gaan hebben. Dat vind ik wel het lastige als je. Dat is natuurlijk hetzelfde met een bedrijf wat lobbyt. Van ja, voor het bedrijf is het misschien heel goed, maar wil dat zeggen dat het voor de samenleving ook goed is? Een goede lobby kenmerkt zich ook om te lobbyen voor het. Algemeen belang. Dus als je alleen maar voor je eigen belang gaat lobbyen... zal ook een Kamerlid of een ambtenaar niet snel zeggen van ik neem jouw belang over. Dus dat is ook belangrijk om in je lobby te kijken niet naar wat jij alleen belangrijk vindt... maar wat voor het algemeen belang ja. uh, uh, belangrijk is. En, en dat, dan en dat, is dat je... ook aan te halen. En dat uh, juist te gebruiken als je de boer op gaat. Absoluut. Een goede lobby kenmerkt zich ook... door niet naar, vanuit je eigen dossier uh, een lobby te starten... maar vooral vanuit de ontvangerskant... dus vanuit het Kamerlid perspectief te kijken... van hoe kan ik het Kamerlid helpen om dit op de agenda te plaatsen. Ja. En dat is per definitie een algemeen belang. Een Kamerlid zit er niet om het belang van één bedrijf of één sector te dienen. Nee. In hoeverre... Uh, Klopt dat ook altijd? Of wordt het gewoon als argument erbij gesleept... Uh, ja, ik vind een goede lobby, uh, daar klopt dat bij. En natuurlijk zit daar een grijs gebied in... waar soms wel eens het belang van één bedrijf meer geaccentueerd wordt. Of van één sector meer geaccentueerd nee. wordt. Maar over het algemeen zit een Kamerlid, zit er 150 Kamerleden... daar voor het algemeen belang. En als ze daar niet voor zitten, dan worden ze daar wel op aangesproken. Dan wel door andere Kamerleden, dan wel in de media, dan wel door een achterban. Dus het corrigerend vermogen in Nederland vind ik over het algemeen vrij goed. Maar is het niet dat de bedrijven met het meeste geld of met uh, het grootste netwerk, dat dat degene zijn met de meest succesvolle lobby? Nee, dat is, vind ik echt een misvatting. Uh, het zou wel logisch zijn, toch? Nou, vind ik dus niet. niet? En dat vind ik ook de, de openheid van de Nederlandse lobbycultuur. Uh, de kracht van de argumenten telt. Uh, en ik noem dan maar altijd het voorbeeld van Shell versus Greenpeace over de Brandspar. Waar uh, Shell echt wel veel meer lobbybudget had. Uh, maar het aflegde tegen de kracht van Greenpeace in de mediacampagne, in de emotie, emotionele druk. Waar ik zie het nog voor me. De minister van Economische Zaken zelfs riep: Ik rijd de pomp van Shell voorbij. Nou, als, als je dat afmeet naar het lobbybudget, ja. Shell kon er echt wat tegenop. Maar verloren toch in de beeldvorming die discussie. Dus dan heeft het met de kracht van de lobbyist te maken? Het heeft met de kracht en de kracht van het inhoudelijke argument. Of toch ja. een beetje in dit geval de emotie. Want achteraf bleek dat. Greenpeace het op feite niet juist had. Maar toen was Shell al uh, door de pomp gegaan en toch besloten om niet de brandspar af te zinken. Want daar ging het toen uh, om. Z zullen we met aan de hand van wat fragmenten nog wat andere manieren van lobbyen doornemen. Ik vind het zelf wel een interessante, nou, vorige week had ik Jo Hermans hier zitten, hoogleraar opvoedkunde. toen ging het over de onderwijsstakingen met het passend onderwijs, maar dat is natuurlijk sowieso onrustig in het, uh, in het hele onderwijs. Je mm -hmm. kunt zeggen, de studenten, die hebben volgens mij succesvol gelobbyd bij Halbe Zelstra over het, uh, uh, het verhogen van de, de studiefinanciering voor langstudeerders, hè? dat heeft hij een jaar uitgesteld. Ja, dus uh, misschien kun je zeggen, die hebben succes bereikt. We gaan volgende week wel weer staken volgens mij, dus volgens ja, mij zit er nog wel een conflictje zeggen, onder het maatje. Het jaar ja. is bijna voorbij. Ja, nee, nee, <laughs> dus dan dat moet gaat er weer, weer opnieuw los. gelobbyd worden, ja. natuurlijk. Ja. Uh, nou, dan hadden we ook de bestuurder van de AOB, van de Algemene Onderwijsbond, uh, Keertsch. En die had nogal een specifieke manier om de minister onder druk te zetten. Dat deed hij begin dit jaar. Laten we daar nog even naar luisteren. Ik schaam me voor deze minister. Noem mij een hoogontwikkeld land waar een geheel ongeletterde minister van Onderwijs is. Ik ken het niet. Dat zegt u nou, de mevrouw heeft toch gewoon een opleiding gehad? Deze mevrouw heeft niet het intellectuele niveau om minister van Onderwijs te zijn in een land waarvan de minister-president zegt... ik wil dat wij tot de top 5 van de kennis behoren. Wat zij blaadt en kakelt. Deze mevrouw is een carrieriste die elke ochtend wakker wordt en als ze tandenpoetst tegen de spiegel zegt... ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Kan niet schelen waarvan. Ik vind hier ontzettend om lachen. Ja, ik word er een beetje verdrietig van, eerder. Het is maar, heel erg. Je ja, zou hem erg. niet in dienst nemen, denk ik. Ja, we zoeken <laughs> nog wel mensen, maar goede mensen. Wat doet hij verkeerd? Nee, kijk, Als hij in Amerika had gewerkt, dan had hij misschien heel veel succes gehad. Want ja. daar, wordt op, ja, daar wordt veel meer op de man en de persoon gespeeld. Ja. Maar gelukkig hebben we die lobbycultuur niet in Nederland. Speel nooit op de persoon. En dit is, dit is zo hard op de persoon, dat maakt je lobbykracht ook bot. Volgens mij is dit ook in dankbaarheid aanvaard door de regeringspartij... om te zeggen, met deze meneer praten we niet meer, dus je bent vleugellam... Uh, je bent niet meer geloofwaardig, je bent niet meer effectief... en daar sta je dan. Ja, maar je hebt wel alle aandacht van de media gekregen. Ja, en dan geldt geloof ik het principe... het maakt niet uit uh, hoe ze over je praten als ze maar over ja, je praten. Ja, nou, ik, ja. Nee, ik uh, vind dit niet uh, heel erg verstandig, op zijn zacht gezegd. Maar dit is wel dus hoe het in Amerika... want je hebt dan thuis in Washington ook gewerkt... dit is hoe het in Amerika eraan toe gaat. Ja, niet alleen maar, maar daar wordt wel directer op de man gespeeld. Met dirty campaigning... Uh, het, het verleden van mensen wordt uitgezocht. Dat had deze man niet eens gedaan, volgens mij. Want volgens mij heeft de minister van Onderwijs een keurig studie afgerond. Uh, maar het, zo gaat het, zo hard gaat het. En dat doen we in Nederland niet. Daar zijn we heel beleefd. Nou, okay. Moest jij dat dan ook doen? Dat je het verleden van mensen moest uitzoeken waar je, waar je voor ging lobbyen? Nee, niet dat eigenlijk. Niet. Nee, nee, nee, okay. nee, oh, zeker niet, omdat je als buitenlander uh, in uh, Washington... Uh, ben je ook aan regels gebonden. Dus je mag ook niet zelf actief lobbyen. Je moet daar geregistreerd staan... Dus de regels die zijn zo strikt voor buitenlandse lobbyisten... dat je dat niet eens mag doen. Is het wel veel, voor mijn gevoel, is het echt huge, daar de lobby, het lobbycircuit in Amerika. Klopt dat of niet? Ja, dat is een groot verschil. Huge ook in termen van financiering. Uh, natuurlijk is het een groter land, dus sowieso gaat er meer geld om. Maar er wordt ook meer geld geïnvesteerd door bedrijven in, uh, in lobbyen op zichzelf. Maar ook het ondersteunen van kandidaten of lobbycampagnes. En in dat opzicht is het wel huge, zoals je zegt, en ook stukken professioneler. Maar heeft ook weer zijn keer zijn. Ja. Wat, hoe is dat professioneler dan? Nou, wat doen ze daar al wel wat hier nog niet van de grond is gekomen? Ten uh, eerste zit natuurlijk een groot verschil tussen uh, uh, staatsrechtelijk. Het zijn daar twee partijen uh, in staten die allemaal dezelfde ta taal spreken. en Er zitten een aantal verschillen in de lobbycultuur en het ja. systeem... die niet vergelijkbaar zijn met Nederland. Maar wat ze daar bijvoorbeeld heel goed doen... is uh, druk uitoefenen vanuit de individuele staten naar Washington toe. Dus daar voeren ze heel geavanceerde de mediacampagnes of ja, dat noemen ze dan grassroots lobbyen, dus van onderop uh, uh, uh, uh, mensen mobiliseren om de telefoon te pakken en hun congressman te bellen om te overtuigen van iets, en uh, dan heb je grote telefoonbanks. Uh, waar mensen bellen naar bepaalde staten. Uh, daar krijgen ze iemand op de telefoon... die uh, het standpunt zoals dat wordt verwoord door die telefonisten steunt. En dan kunnen ze hem doorpatchen naar het kantoor van een congressman. Ja, bijvoorbeeld. Het is op zich geweldig, dat zal hier ja. nooit komen. Ik, nee. ik ging daar naartoe met het doel om te leren van wat, er daar, uh, wat, daar, wat ze daar deden... om dat naar Europa terug te brengen. Maar zo geavanceerd zoals ze het daar doen, zullen wij niet snel krijgen. Maar dan zou je bijvoorbeeld krijgen dat een, dat een vakbond... hier Leden gaat bellen en dan zeggen: Vind jij dat ook? Dan moet je dat Tweede Kamerlid eens bellen. Zelf. Nou, sterker nog, ik verbind, u even, door. Ik verbind oh, u even door. Oh, het ja. gaat zo zelfs. Ja, ja, ja, ja. En ook met mailtjes, voorgesorteerde mailtjes, die uh, klaar worden gezet en je hoeft alleen maar je naam in te vullen en die worden automatisch doorgestuurd. Uh, ja, dat is een vorm van, indruk, van, van invloed ja. uh, uitoefenen. Maar is dat niet een beetje te vergelijken met handtekeningenacties zoals wij die hier ja. hebben? Ja, ja, ja, ja. De petities die op iedere dinsdag aan Tweede kamerleden ja. worden aangebied. Dat is nu een beetje vervangen door elektronische petities, maar daar kun je het min of meer mee vergelijken. Ja. Klopt. Ja. We hadden het nog even over de toon van. Uh, ja, ja. <laughs> Le Tonkie muziek, zeg maar. Dat was duidelijk dat dat niet uh, de beste manier is. En die onderwijsstaking uiteindelijk heeft het ook niks opgeleverd. Nee, en bezuinigingen qua, qua passend onderwijs. Nou ja, dan kun je ook niet erdoorheen. echt zeggen dat ze iets fout hebben gedaan. Ze hebben het volgens mij wel keur bij de boek gedaan. In lobbyen moet je ook alternatieven aanbieden. Het ging, geloof ik, om een bezuiniging van 300 miljoen. Ze ja. hebben vanuit de bond ook aangegeven aan de Kamer: van nou, hier zijn alternatieve vormen van financiering om die 300 miljoen af te dekken. Uh, ze hebben veel publiciteit gehaald. Er zaten maar liefst 50.000 mensen in de arena. Op dezelfde dag of avond dat het debat werd georganiseerd. En de Kamer heeft toch in meerderheid gezegd... Uh, weet je wat, we doen het zoals we ja. het hebben afgesproken. Ja. En wat dat dan is? Nou ja, is heel eenvoudig. Nou, niet. Het stond in het gedoog- en regeerakkoord. Ja. Uh, en dan weet je dat de kans heel groot is... dat de regeringspartijen, inclusief de gedogen partijen, zich daar aan houden. Maar hoeveel zin heeft het dan om te lobbyen? Nou, het is ook. Uh, regeren is vooruitzien. Dus je bouwt nu ook weer een case op vanuit die onderwijsinstellingen. Dat stel dat er nu in de katshuisrondes weer een bezuinigingronde aankomt, kun je wel aangeven van ho, wacht even, we hadden al een fikse bezuiniging aan ja. ons broek. En stel dat je nu leidzaam gaat zitten kijken hoe je die 300 miljoen bezuiniging aan je broek krijgt. Uh, je achterban weet er niet van. Uh, het algemeen publiek weet er niet van. En dan heb je ook geen case om nu weer een keer stampij te gaan ja, maken. Dus het is ook dus een kwestie van... heel De blik vooruit al Absoluut vooruit. Het is dus een beetje ja. zie te denken wat, wat Jan Slachter van Omroep Max afgelopen dag heeft gedaan. Die hoorde ik in interviews zeggen van, we hebben al bezuinigd die 200 miljoen en het gaat nu echt niet dat er nog 100 miljoen bij gaat komen. Dan moeten we echt met z'n allen, met alle presentatoren in van de publieke omroep, moeten we heel of naar Den Haag toe om ons te laten horen. Ja, ja. Is dat een beetje ook de vooruitziende blik alvast? Of is het juist onverstandig? Ja, ik denk dat het goed is. Ik denk ook dat van afstand kijken naar de omroepen... dat daar wel heel veel verdeeldheid uh, is. Dus ik, ik zie niet één stem, één gezicht... Maar nogmaals nee. op afstand, hoor. maar in Den Haag opereren van... dit is de omroep-lobby. Nou, Jan Slachter die profileert zich heel goed, maar volgens mij vooral namens Omroep Max. en Niet zozeer namens de hele publieke omroep. En dat zou op zich wel verstandig zijn, denk ik, om ja. met één geluid... of zou verstandig zijn, dat maakt een effectieve lobby... om met één stem je belang okay. te behartigen. En daar zit wel wat diversiteit in omroepland, volgens mij. Is dat ook niet zo bij de cultuurbezuinigingen geweest, zit ik te denken? Want daar heb je natuurlijk wel de mars van beschaving gehad. ja. ja. Maar tegelijkertijd zijn het natuurlijk vooral de orkesten die allemaal ja, voor hun eigen lijst behoud uh, lopen te, de, nou ja, te lobbyen en uh, druk uit te voeren. En niet zozeer voor alle orkesten. Wat ik daarvan gezien heb, uh, en dat zie je ook aan de, de effectiviteit of de resultaat van de lobby, dat is een ontzettend versnipperde lobby geweest. Uh, volgens mij toen Joop van, de Inde, uh, Joop van de Inde gereerd werd, memoreerde die ook aan. Van, ja. Dat gaf hij ook mee aan de cultuursector van laten we Verenigdje. alsjeblieft één vuist maken. Uh, en ja, dat, absoluut is dat gebeurd. Wat niet wil zeggen, want je kunt nog zo mooi roepen... verenig je één stem... Uh, en doe het met elkaar, dat je dan plotseling wel de gouden formule hebt... om nee. Den Haag een ander besluit te laten nemen. Maar het helpt wel. Nou ja, Wat ze natuurlijk wel hebben gedaan, is dat de Raad voor de Cultuur... die is wel duidelijk met een heel eenduidig standpunt gekomen. El Swaap, die, zat daar en die, die voerde dat aan en die is er uiteindelijk mee gestopt... omdat ze zei, ja, hier wordt gewoon helemaal niet naar me geluisterd. Daar hebben we ook een fragmentje van uit het uh, Radio 1.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 Ja, ik, Geen ik, interesse. Ik, ik moet hier afgaan op wat ik erover gelezen heb. En volgens mij heeft Halbe Zijlstra gezegd dat de, de raad zich niet aan zijn wens heeft gehouden om een bepaald advies uit te brengen. Dus dat, uh, dat, dat haaks op elkaar staat ja, ja. en dat hij er daarom Haak, niks mee komt. En, en je ziet hier ook in de argumentatie dat zij zegt... er is niet naar ons geluisterd of we mochten het niet komen uh, overhandigen. Dus het zit hem ook een beetje in de emotie van... er is niet naar ons geluisterd. Het is dus niet alleen in, inhoud wat ik hier hoor, maar ook de vorm. Ja, een beetje wel. Wat ik ook wel kan begrijpen... als je het gevoel hebt, ik heb mijn best gedaan... Uh, en volgens mij is ze ook vertrokken, toch? Naar... Ja, ja, ja, klopt. Ja. Want hoe uh, is dat te zeggen... Hoe, hoe vaak je uiteindelijk gewoon nu op request krijgt? Want je, je kunt natuurlijk nooit altijd slagen als je aan het lobbyen bent. Is dat 80-20 of... Uh niet slagen, wel slagen? Nee, dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. De gouden regel. Ik vind wel heel erg van belang als je gaat lobbyen... dat je realistisch lobbyt. Ja. Dus als je doelstellingen meekrijgt om iets van tafel te krijgen... waarvan een lobbyist zegt dat krijg je niet van tafel... Vind ik, dan, ook, dan moet je ook reëel zijn en zeggen dan ga je niets doen. Ja, ja. Maar er is niet een, een gouden regel. Ja, Je wint, je win some, you lose some. Ja. Uh, je lose some. En ook als je iets verliest... moet je kijken of je daar een volgende keer... een winstpunt uit kunt ja. halen. Je ja. bouwt dan ook... Een relatie met iemand op die op dat moment niet heeft gegeven wat je hebt gekregen. Zodat je de volgende keer kunt aangeven van goh. Toen heb je me niet gegund wat ik graag wilde. Eh, kunnen we dat nu een beetje recht trekken? Kun je nu wel iets voor me doen? Dus ook een verliessituatie kan op langer termijn tot een winstresultaat leiden. Ja. Heb je zelf ooit uh, geleerd van eigen fouten? Zeg maar? Toen je begon, dat je dacht: ah, dat is echt zo stom, dat moet ik echt nooit meer doen. Nee, voortdurend uh, leer je daarin. Uh, staat je er iets van bij? Waar je denkt: ja, dat was niet handig? Uh, wat, ja, wat staat je daarvan bij? Ik denk vooral de kennis van de van de processen zoals ze in de Kamer lopen. Dat is, dat, is, dat is echt techniek. En daar leer je iedere dag weer bij uh, hoe, ja, hoe bepaalde processen lopen. Maar dat is wie er wat, uh, welke portefeuille onder zijn hoede heeft... wanneer die beslisvorming is, uh, ja, dat soort dingen? Ja, of, of meer de techniek van wanneer mag je een motie indienen... en wanneer ja, ja. niet in het debat. Nou goed, dat weet ik inmiddels wel uiteraard, maar als praktisch voorbeeld. Dus echt de, de, de techniek van wanneer je met welk voorstel komt. Ja. En dat is iedere keer weer anders. Uh, ja, wat, wat leer je nog meer voortdurend? Het, het, het leuke van het lobby is dat de, de, de mensen op wie je, je richt veranderen. Uh, en dat vind ik het leukste aan mijn werk. Dat je iedere keer met andere mensen te maken hebt die een andere gebruiksaanwijzing ja. hebben. Uh, en dat, dat, dat is, uh, ja, daar leer je iedere maar dag. Dan heb ik zo meteen nog wel een, uh, ook nog een leuk fragmentje. Waar we dan naar kunnen luisteren. Misschien valt daar iets over te zeggen. Maar ik wil eerst naar jouw muziek. Gaan die volgens mij wel een beetje in de thematiek past... als we het heel het hebben over je moet leren van je fouten voor later... je moet vooruitziende blik hebben. Is er, ligt die link er, of niet, met Fleetwood Mac? Ja, het is meer de of campagne andere... van okay. Bill Clinton. Oh, maar, echt waar? <laughs> ja. Ik maak de hele theorieën bij. Dus nee, ik vind het ook een hele mooie. Oh, en waarom heb je die uitgekozen? Don't ik heb Stop een... Thinking About Tomorrow is het? Ja, nummer? de, de, de campagnelied bij de Bill Clinton campagne 92. Toen woonde ik in New York. Uh, ja, een een lied met herinneringen. Maar ik bedoel liedjes over lobbyen zijn niet gemaakt. Dus dit nee. leek mij het meest toepasselijke nummer om uit te zoeken. van mijn gast van vannacht, lobby-expert... en tegenwoordig vooral lobby-adviseur Peter van Keulen. Uh, dit normaal te maken met Amerika. Je zei net van, ik probeer altijd nog met die verkiezingen... weer terug te gaan naar Amerika, waar je ook een tijd hebt gewoond. Dat kan me voorstellen dat het enorm inspirerend ook is. Daar. Ontzettend inspirerend. Ja. Vier jaar geleden was ik op tien meter afstand... bij een speech van Obama ja, ja? op een groot grasveld in Manassas, Virginia. Dat was echt uh, enorm inspirerend. En natuurlijk, het land heeft ook zijn... Nadelen en ook op lobbygebied is het niet allemaal roze gurren maar Het is een ontzettend inspirerend uh, land om naartoe te gaan, uh, eens in dezelfde tijd. Jij ja. ja, gaf net al aan van het interessante aan mijn vak: is mede dat je mensen ziet veranderen. En, uh, of tenminste, dat je met verschillende mensen te maken had. En de een heeft nou eenmaal een andere gebruiksaanwijzing dan de andere. Misschien, <lacht> maar dat weet ik dus niet: is dat de verklaring wat er is gebeurd met het rookverbod? Want we hadden natuurlijk dat rookverbod in de horeca, en er komt een andere minister en er worden ook gelijk maatregelen teruggedraaid. roken mag weer in kleine cafés zonder personeel. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid... heeft vanmiddag tot die versoepeling besloten. Horecaondernemers zijn opgelucht... maar de anti-rooklobby legt zich er niet bij neer. Deze maatregel is in mijn opinie echt voor iedereen wat wils. Als jij niet wil roken kun je gewoon naar heel veel cafés... en andere horeca geleden gaan, waar het nog steeds niet mag. En voor die kleine cafetjes die echt geen gelegenheid hebben... om een aparte rookruimte te maken, voor die cafetjes zeggen... we mag de eigenaar, want hij heeft ook geen werknemers in dienst... zelf bepalen of er gerookt wordt. Minister Schippers, alweer een tijdje geleden in het RTL Niels, november 2010... Wat is er gebeurd? Ab Klink die heeft dat rookverbod ingesteld... en meneer Schippers zit er en ze draait het voor een deel terug. Ja, ik, weer op afstand, hoor. Ik ben hier niet bij nee, betrokken geweest. Dat ik. Maar, wat ik maar er is dit, natuurlijk als een gek gelobbyd. Ja, maar het is denk ik uh, het standpunt wat ze had, wat Edith Schippers had in de Kamer als Kamerlid. Dus is ze is heel consistent geweest. Volgens mij was het juridisch niet haalbaar. Nou, het was uh, en gewoon en is doorgevoerd. Nee, maar het werd ook uh, bij de rechter uh, aan de orde gesteld. En volgens mij was het ook juridisch een hele zwakke zaak. En het is ook een liberaal principe, toch? Kies maar als burger of je wel of niet wil roken. Ja. Dus in dat opzicht geen verrassing dat ze dat denken. Maar goed, ik kan voor een minister van Gezondheid... die dan toch ook met gezondheidsaspecten rekening te houden heeft. Daar is, maar er gebeurt toch een hoop achter de schermen. Je hebt dan toch wat Stivoro en tegelijkertijd heb je de tabaksindustrie... die ja. Robertjes aan het vechten zijn. Maar Soms moet je ook geen... Complotten zien die er niet zijn hoor. Volgens mij heeft ze dit echt op basis van overtuiging gedaan. in lijn met wat ze al jaren vond. en wat ook past binnen uh, de lijn van een liberale partij. Nou ja. En dat is het geweest. En ja, er is ontzettend gelobbyd. Dat weet ik dan nou wel vanuit de, de voor- en de tegenstanders. Uh, maar dit was... En dat gaat dan naar Tweede Kamerleden ook zo'n lobby? Absoluut, het ja, ja. de, departement, dus het ministerie ja. van VWS, het ministerie van Economische Zaken is daarbij betrokken, Financiën voor accijnzen. Eh, zowel in Kamer, ja, overal, dat gaat vrij breed. Eh. En hoe gaat dat dan? Via de mail of worden de mensen uitgenodigd voor, een, uh, voor een, een lunch of voor een gesprek? Hoe, hoe werkt zoiets? Alles wat je nu aangeeft. Dus je probeert als lobbyist het contact te zoeken met, uh, met de ambtenaar. Die zijn daar in Nederland ook zeer voor toegankelijk of aanspreekbaar. Ook bij moeilijke dossiers zeggen mensen wees welkom. Dus je gaat met mensen in gesprek. Uh, ja, dus dat doe je in Den Haag op het departement. En ja, je vraagt ze ook eens bij je langs te komen om je bedrijf te laten zien om kennis te maken met mensen die daar werken of wat is meer zij. En dat doe je niet alleen vervolgens op het departement. Als je het daar niet gedaan krijgt... probeer je ook Tweede Kamerleden te interesseren voor jouw belang. En dat doe je ook weer door of er naartoe te gaan. En als je een relatie hebt met je, als je ze kent, mail je ze informatie... Je doet dus een werkbezoek, dan wel met één fractie... dan wel met de hele commissie, in dit geval VWS. En dat, zo probeer je tot een, ja, de informatieoverdracht te komen... Ja. en uiteindelijk de ander te beïnvloeden van zijn standpunt. En wanneer nodig je ze dan uit voor een avondje naar het theater... of voor een mooi dinertje, of? Wie kent je weg? Of, uh. nou, dat zou ik dus liever niet doen. Nee, misschien uh, doe jij het niet. Maar nee. dat gebeurt toch ook? Nou, dat valt reuze mee. We, hebben, ik ik het even, redelijk, nou, we hebben een redelijk broodje-kaas uh, lobbycultuur. Ja, absoluut. Kijk, in Amerika mag je helemaal niets. Dan mag je geen broodje, laat staan een pen met een... Uh, met een, een sleutelhanger weggeven. Dus dat mag je helemaal niet. Maar ook in Nederland zijn er regels, eh, registratieregels. Als je iemand een cadeautje geeft... dan moet een Kamerlid dat ook registreren tot bepaalde bedragen. En niet iedereen doet dat, eh, geef ik gelijk toe. Maar eh, ik, ik zeg altijd, als je iemand uitnodigt voor iets... Eh, dan moet het wel passen bij jouw bedrijf of onderneming. Dus zomaar een theaterbon geven... Uh, of naar een skybox gaan. Oké, okay, maar dan moet het wel iets met jouw bedrijf te maken hebben. Ja. Dus uh, ik noem hardop, uh, denkend uh, Philips, uh, PSV. Uh, daar, daar, daar, daar ligt nog iets natuurlijks om dan iets met sport te doen. Ja. Uh, maar als er geen natuurlijk verband is, denk ik... Uh, ge geen cadeaus, geen dure diners, uh, geen tripjes al helemaal niet. En dat gebeurt ook niet in Nederland. Oh, in in, in, in uh, Brussel wel, hè? Dat is wel gebeurd in ieder geval, toch? Daar hebben ze de regels ook weer flink aangescherpt. Dat was waren vooral Polen of Roemenen of zo. Ja, die, ook en Engelse. Omgekocht waren Engelsen. En Engels parlementariërs zijn nog wel eens uh, terecht aangesproken uh, vanuit journalistiek. Uh, journalisten die speelden een uh, of die. die die zeiden een bepaald belang China, Chinees belang geloof ik te behartigen. Uh, en in ruil voor geld wilde Europarlementariërs dan wel bepaalde zaken aan de orde stellen. Ja, dat gebeurt. Uh, dat zijn excessen. Ja. Je, zag je ook in Amerika, of zie je ook in Amerika. Maar in Nederland uh, zijn we daar redelijk uh, netjes. netjes in. Ja. Ja. Ja. Dus we geven geen cadeautjes weg, maar qua omgangsvormen. Wanneer wordt het, uh, is alles toegestaan? Qua slijmen, qua charmeren, qua pleasen. Ja, alles is toegestaan waar het effectief is, denk ik. En ik geloof ook wel in de authenticiteit van een lobby. Dus je moet niet een toneelstukje gaan spelen... om aardig gevonden te worden of de ander te overtuigen. Je moet gewoon jezelf blijven, denk ik. Uh, ja, maar... nee, dat denk ik niet. Want je kunt niet altijd jezelf zijn natuurlijk. Dus precies wat jij zegt. Iedereen heeft een andere gebruiksaanwijzing. Dus mm -hmm. je moet een chameleon zijn volgens mij als lobbyist. Ja, maar je moet wel jezelf herkennen in wat je uiteindelijk doet of zegt. Ik bedoel, als je een toneelstukje op gaat voeren, dan je moet je zelf aan het einde van de dag... dat is de ultieme check, in de spiegel kunnen aankijken. En dan heb ik wat ik gezegd heb, eh, of hoe ik dat gedaan heb... past dat bij wie ik ben, wie mijn onderneming is... Mm -hmm. Uh, want anders dan uh, denk ik dan uh, is je lo lobbyleven niet uh, een lang leven beschoren. Hm. Het moet wel oprecht zijn, denk ik. Maar misschien en... inhoudelijk wat je zegt, maar de manier waarop je het brengt, dat kan dan net even. Aangepast zijn op ja, wat de afgelopen. Ja, absoluut. Is, maar dat is weer een ander belangrijk aspect van het lobbyvak. Maatwerk. Dus je gaat niet tegen de het Kamerlid van de Partij van de Arbeid hetzelfde zeggen als je dat zegt tegen iemand van de VVD. In nee. essentie wel. Maar je kijkt net even waar het argument beter landt. Ja, bij het formuleren met een of bij Een ander andere woordkeuze. Ja, ja net uh, een andere benadering. Maar dat is ook logisch. Want je gaat niet vanuit je eigen belang uh, proberen te lobbyen. Maar je probeert vanuit de, de, de, de ogen van het Kamerlid te kijken, van waar luistert hij het meest naar, waar is hij het meest gevoelig voor. Ja. Uh, en dat is ook logisch om het op die manier dan... Uh, en niet een brief te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer... Der staat-generaal. van die gaat rechtstreeks het ronde archief in. Je ja. moet wel maatwerk Is dat lopen. eigenlijk het, misschien nog het leukste? De plannetjes van tevoren bedenken en maken? Van hoe werkt het, waar vind ik de beste ingang... Nee, het allerleukste strategie. is als dat plannetje dan ook precies zo loopt als je van tevoren hebt nee. uitgestippeld. Dat is de, de ultieme uh, uh, het ultieme compliment. Uh, maar dat is natuurlijk niet altijd uh, lukt nee. dat altijd. We werken heel veel met scenario's waar we een, een worst case, een middel en een best case scenario formuleren. Want het loopt nooit okay. in de politiek zoals je denkt dat het uh, loopt. En nu, Peter van Keulen, al bezig met de verkiezingen? Nieuwe nou ja, verkiezingen? Je uh, weet uh, natuurlijk niet of ze pas over twee jaar gehouden worden. Nee, ja, absoluut. Uh, en het is niet zo dat we iedere dag uh, bezig zijn... met wie komt er in die verkiezingscommissies of wat komt er in het verkiezingsprogramma te staan. Maar daar moeten we wel zeker rekening ja. mee houden. Ja. Ja, want de vooruitziende blik zegt er komen vervoegde verkiezingen of niet. Nou ja, ik heb mijn halve wijnkelder daar al om verwet. Dus laat ik die andere wijnkelder nu niet hier ter beschikking stellen. We zullen het zien. Het en ook al beide om... kanten gewet waarschijnlijk. Even strategisch ingezet. Ja. 50% ja, 50% nee. Ja, je moet vermijden dat je geen alcoholist wordt in dit vak, geloof ik. Met die wijnkelder. Dus we zullen het zien hoe het gaat. Maar je moet er in ieder geval op voorbereid zijn. Je moet je niet laten verrassen. Ik dank je wel voor je uitleg en je verhalen. Peter van Keulen is dus, uh, lobby-expert. En na één uur dan wil ik uw lobbyervaringen horen. 0800-1121 is het nummer. Tot straks. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En jij jij. jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 7, 1966. Is Jaringer niet...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 Zullen wij je en jij tegen elkaar zeggen? Ik weet niet eens hoe je voornaam is. Maarten. Ik wil best meneer Matsen blijven zeggen als je dat prettig vindt. Nee, laat maar. Ik moest er alleen even aan wennen. Ben jij wel eens met jaring op opneming geweest? Nee. Moet dat? Het is meesterlijk...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 Bel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Ja, dames en heren, dit is uh, Amsterdam. En Amsterdam is wat de binnenstad betreft eigenlijk één groot SOS-bericht. U kunt hier een voorstelling zien die ik haast niet anders zou willen aanduiden als het uh, contra de politie. Dat is het beeld in ieder geval wat Amsterdamse binnenstad op dit ogenblik biedt. Men uh, breekt het plafijnsel op, de zadelsteen, Dit uh, lijkt ons, heeft nauwelijks meer iets te maken... met de staking van de bouwplak of met de provo's. Ik vraag me af of ik het bureau niet moet bellen. Het bureau bellen? In je vakantie. Ja, waarom niet? O omdat je met vakantie bent. Het bureau bellen? Stel je voor dat je bureau zou bellen...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 Neger, ik kwart over negen even thuis uitgegaan. Toen kreeg ik berichten over grote festpartijen die hadden plaatsgevonden. En een grote opwinding. Ik heb toen met de wethouder de Wit gesproken die met de mensen op het huis gesproken heeft. En ik vind het natuurlijk een rendige zaak wat gebeurd is. Dat zal...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 Toen is ze in huilen uitgebracht. Hoe kan dat nou? Weet ik niet, maar onze conclusie was dat je bij zo'n experiment geen alfa's moest hebben. Dat meisje zat in alfa. Verdomd. Daar maken we een visje van. <laughs> Dateren op mei 1945 Den Haag. Als hier gelachen wordt, wil ik er wel maar bij zijn. We hebben een hooglopende wetenschappelijke discussie over het spiritisme. <laughs> ik ben alweer weg.